11 uur, Gert Kluk met het NOS Journaal. Het CDA-bestuur gaat een partijcommissie benoemen... die onderzoek moet doen naar de nederlaag bij de Tweede Kamerverkiezingen. Het partijbestuur heeft het besloten op een besloten vergadering in Utrecht. Het CDA ging vorige week van 21 naar 13 zetels. Bij de vorige verkiezingen, toen het CDA van 41 op 21 zetels kwam... stelde het partijbestuur ook een onderzoekscommissie in. Die stelde toen vast dat het CDA onder premier Balkenende... alles ondergeschikt had gemaakt aan het streven naar rust en stabiliteit. Daardoor was vernieuwing achterwege gebleven... en was het CDA-profiel onduidelijk en grijs gebleven. De nieuwe politieke partij van de ex-PVV'er Brinkman... heeft bij de Tweede Kamerverkiezingen ruim 7000 stemmen gehaald... veel minder dan andere nieuwkomers. Voor een kamerzetel had het democratisch-politiek kippen van Brinkman... ruim 62.000 stemmen nodig... De partij 50PLUS van lijsttrekker Krol was de grootste nieuwkomer... met ruim 177.000 stemmen. De partij heeft twee zetels in de Nieuwe Kamer. Van de partijen die niet in de Tweede Kamer komen... is de Piratenpartij het grootst met ruim 30.000 stemmen. En van alle lijstduurs heeft Maarten van Rossum van de PvdA... verre de meeste stemmen gehaald. De historicus kregen bijna 6.000. Om met voorkeurstemmen te worden gekozen zijn 16.000 stemmen nodig. Van Rossum had laten weten dat hij niet in de Kamer zou gaan zitten... als hij gekozen werd. In de Duitse stad Viersen, net over de grens bij Venlo... zijn 10.000 mensen geëvacueerd naar de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom van 250 kilo werd vanmiddag ontdekt... bij werkzaamheden in de binnenstad van Viersen. Omdat niet kan worden uitgesloten dat de bom explodeert als hij wordt verplaatst... moet hij zo snel mogelijk gecontroleerd tot ontploffing worden gebracht. In een straal van 1000 meter zijn mensen geëvacueerd. Ook in Hamburg is een bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Duizenden mensen moesten hun huis of kantoor uit. Wanneer de bom in Hamburg onschadelijk wordt gemaakt, is nog niet bekend. De hoofdredacteur van de Ierse krant Daily Star, die de naaktfoto's van Kate Middleton plaatste, is op nonactief gesteld. De krant is een onderzoek begonnen naar de afwegingen. die hoofdredacteur Michael O'Kane maakte bij de plaatsing van de foto's. De Irish Daily Star had de foto's van de toplessonde Kate overgenomen uit een Frans magazine. Een rechtbank in de Parijse voorstad Nanterre doet morgen om 12 uur uitspraak... in de zaak over de publicatie van de foto's. De Britse prins William en zijn vrouw Kate dienden vandaag officieel een klacht in tegen de publicatie. Ze vinden dat hun privacy is geschonden. In New York zijn meer dan 120 betogers gearresteerd in de buurt van Wall Street. Zij dachten dat precies een jaar geleden in New York de Occupy-beweging begon. De betogers verzamelden zich eerst bij het Zuccotti Park... waar vorig jaar spontaan een protestkamp werd ingericht...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 Volgens Kees Schuit, voorzitter van de commissie, wordt er te vaak gesproken over alleen het topje van de ijsberg. Maar niemand weet volgens hem hoeveel er onder het wateroppervlak zit. In de Amerikaanse ambassade in de Libanese hoofdstad Beirut is het personeel begonnen met het vernietigen van vertrouwelijke documenten. Het gaat om een voorzorgsmaatregel die moet voorkomen dat de documenten in de verkeerde handen vallen. Vorige week zijn in een aantal landen diplomatieke posten van de VS aangevallen door moslims... die kwaad zijn over een in Amerika gemaakte anti-islamfilm... Bij een aanval op het consulaat in Benghazi, in Libië, kwam de Amerikaanse ambassadeur om het leven. Een ter dood veroordeelde in de Amerikaanse staat Ohio heeft om uitstel van executie gevraagd. De man, die Ronald Post heet, weegt 218 kilo. Hij is bang dat zijn overgewicht leidt tot een pijnlijke en langzame dood. Het is nog niet bekend wanneer de rechter over het verzoek tot uitstel beslist. De executie staat gepland voor 16 januari. Stemacteur, toneelspeler en zanger Ger Smit is overleden. De stem van Smit was bij het grote publiek bekend van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Daarin vertolkte hij onder andere de Wolf, Ed Bever, Gerrit de Postduif en Zoef de Haas. Smit deed ook stemmen in Sesamstraat en in de tekenfilmserie De Smurven. Verder speelde hij rollen in films en series als De Kleine Waarheid, Goede Tijden, Slechte Tijden, Medisch Centrum West en Wind. Ger Smit was 79 jaar. Het weer vannacht overwegend bewolkt en plaatselijk kans op een beetje regen. Morgen overdag buien en af en toe zon. Het wordt maximaal 18 graden. De dagen daarna wordt het hooguit 16 graden... met vrij veel bewolking en elke dag wat neerslag. Dit was het NOS Journaal. Ik kies bewust voor groene en schone energie. De kracht van zon en wind is namelijk onuitputtelijk. En ik wil graag dat mijn kinderen kunnen opgroeien in een gezond klimaat. Goed bezig.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 Vandaag las ik dat president Obama uitsluitend blauwe en grijze pakken draagt. Omdat hij de hele dag niets anders doet dan belangrijke beslissingen nemen... heeft hij alle triviale beslissingen uit zijn leven gebannen. Hij denkt dus nooit na over wat hij draagt, wat hij eet, waar hij naartoe gaat en hoe. Ik ben geïnspireerd. Deze week ga ik elke dag hetzelfde dragen. Misschien dat ik dan beter in staat ben belangrijke beslissingen te nemen. Dames en heren, goedenavond en welkom bij Met het Oog op Morgen op deze maandagavond. Wat als? Wat als u een eigen troonrede mocht houden? Welke vergezichten zou u voor Nederland schetsen? Welke onderbelichte onderwerpen zou u een plaats geven? We volgen het aan drie mannen die hun eigen droomrede mogen houden... over de zaken die zij graag anders zien. Hoogleraar Alfred Kleinknecht, hoogleraar Arnoud Boot... en directeur van het Centrum Strategische Studies in Den Haag, Rob de Wijk. En met politiek redacteur Hans Andringa blikken we vooruit op Prinsjesdag. De wereldberoemde schrijver Salman Rushdie... heeft ooit een fatwa tegen zich horen uitspreken. Die gebeurtenis heeft een diepe impact gehad op zijn leven en op zijn werk. Hoe gaat een kunstenaar verder die in permanente angst moet leven? We spreken erover met Mitzi van der Pluim, zijn Nederlandse uitgever. En tot mijn grote vreugde ben ik niet alleen in de studio... maar is zangeres Nina June te gast. Ze gaat voor ons zingen. En over zingen gesproken... Om 5 voor 12 horen we of Lady Gaga Amsterdam op zijn kop heeft gezet of niet. Dit is allemaal het komende uur. Maar nu eerst het belangrijkste nieuws van vandaag. En de kranten van morgen. Maandag 17 september. Opnieuw een rondje verkennen vandaag. Verkenner Henk Kamp ontving VVD-leider Rutte en PvdA-leider Samsom vandaag meerdere keren. Het begon vanochtend rond 9 uur met Samsom. Voor het gesprek zei hij niet zoveel. Ja, maar dus kunt je ons uh, vast een voorproefje? Nee. Geven? Nee, dat doe ik pas als ik weer terugkom. En na afloop van het gesprek wilde hij al iets meer kwijt. Het lijkt erop dat er een uh, groeiend draagvlak is voor uh, informatie met uh, tenminste de VVD en de Partij van Arbeid. En daarna was het de beurt aan Rutte. Die had Samson ook gehoord en was het wel met hem eens. Ja, dat voel ik ook zo. Een groeiend draagvlak. Uh, ja, ik, ja, dat vind ik ook, ja. ja. En na afloop van zijn gesprek met Kamp lichtte Rutte dat nog even toe. Ik merk dat ook uh, buiten de politiek mensen ervaren dat met deze uitslag twee grote partijen... Uh, het voor de hand ligt dat hij proberen de verschillen te overbruggen en een stabiel kabinet te vormen. Ook in mijn eigen partij. En een paar uur later sprak Kamp weer met Rut en Samson. Dit keer tegelijk. Maar alleen Rut had voor het gesprek tijd voor de pers, hoewel hij liever even met één van zijn fans praten. Hey, hoe is het? Ik ben, ik, ik ben een dagje uit geweest. Ja, leuk hè. Hey, ja. Fijne dag. Meneer Rut, dan gaat hij aan een twee partijen kabinet verder werken. We gaan nu eerst naar uh... de verkenner. En na afloop van het gesprek stonden Rutte en Samson broederlijk naast elkaar... en hadden ze dezelfde boodschap. Wij hebben geconcludeerd, in ieder geval tussen deze partijen... basis is dus, uh, om er vertrouwen in te hebben, dat dat tot een goede samenwerking kan leiden. Dat wij beide vertrouwen hebben dat uh, gesprekken kunnen leiden... tot een uh, vruchtbare samenwerking tussen onze partijen. En terwijl met de verkennende gesprekken de eerste stappen... richting een nieuwe regering worden gezet... kwam de kiesraad vanmiddag pas met de definitieve verkiezingsuitslag. De zetelverdeling verandert niet meer... Wel veroverde Pieter Omtzigt van het CDA, die op een onverkiesbare plaats stond... met voorkeursstemmen een plekje in de Tweede Kamer. Ik constateer dat in ieder geval 36.000 mensen mij aardig genoeg vinden... of interessant genoeg, of mooi genoeg, of competent genoeg... om mij weer terug te zetten in die Kamer. En uh, dat geeft ontzettend veel vertrouwen. En om de kiezers te overtuigen dat hij aardig en mooi genoeg is... moest er flink campagne worden gevoerd. In Twente, waar Omtzigt vandaan komt, had hij een eigen campagne-team. Gaat staal, gaat staal uit Twente, bind. Nu zijn we gaan staan omdat we vinden dat Pieter erin moest. En bravo, het is gelukt. De klassen op de basisscholen zijn dit jaar groter geworden. En dat komt volgens onderzoeksbureau Deloitte door de bezuinigingen. Duizenden leraren in het basisonderwijs werden ontslagen. Dat heeft gevolgen, zegt deze basisschooldirecteur. Het betekent voor ons specifiek dat we de afgelopen twee jaar... van 25 leerlingen per groep naar 28 en dit jaar naar 30 gaan. Volgens de Algemene Onderwijsbond gaan die grotere klassen ten koste van de kwaliteit. Als de ideale klasgrootte 23 zou moeten zijn en we zitten op het ogenblik op ongeveer 30, dan zitten we inderdaad op zeven leerlingen te veel in de groep. Ja, dus natuurlijk voor de kwaliteit van het onderwijs is dat dramatisch. Leerlingen krijgen niet meer die lessen die ze zouden moeten hebben en dat is heel slecht. Een aantal dieren in het grote dierenbos van de Fabeltjeskrant heeft zijn stem verloren. Stemacteur en zanger Ger Smit is overleden. Hij was al een tijd ziek. Smit deed de stemmen van onder andere Bordewolf en Zoef de Haas. Zoef, ik doe ze aan. Dan ben ik het nog snellere, snelste dier van het gehele op Zoef, zoef. Het huur is gekomen van schone dromen... omgeven door een glans van manenschijn. Dat was Nieuws Vandaag op Radio NTV. En dan heeft mijn collega Juri Stubenitski... alvast de kranten van morgen voor ons gelezen.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 hebben vaak geen idee waar ze naartoe moeten... zijn soms agressief en rekenen te hoge prijzen. Het staat in de Volkskrant. Afgelopen jaar is er gesleuteld aan een nieuwe verordening... die waarschijnlijk in mei ingaat. En dan moeten alle taxichauffeurs in Amsterdam... in het bezit zijn van de Amsterdamse Taxipas. Chauffeurs moeten zijn aangesloten bij een taxiorganisatie... met minimaal 100 leden. En als ze zich misdragen, wordt hun pas afgepakt... of verliest hun werkgever de taxivergunning. Voor gelovigen in de protestantse kerk is de preek vaak een teleurstelling. Dat zeggen twee theologen die twintig preken van de PKN... onder een vergrootglas legden. Ze zien vaak hetzelfde patroon, zeggen ze in trouw. De preek geeft meestal geen antwoord op vragen waar gelovigen mee zitten. Zo gaat het in het maatschappelijk debat vaak over de kosten van de zorg, over wat een leven waard is en hoe je omgaat met mensen die verlangen naar de dood, terwijl ze fysiek nog door kunnen. Dat soort dilemma's hoor je in de preken niet terug, zeggen de theologen. In plaats daarvan horen kerkgangers dat het goed en fijn is dat mensen voor elkaar kunnen zorgen. Een kerk met een goed verhaal, dat is de Heilige Kruiskerk in Hoek, ligt bij Terneuzen. Daar zit de kluis al anderhalf jaar op slot en de sleutel is kwijt. Wie hem heeft kwijtgemaakt, weet niemand. En wat er in die kluis zit, ja, dat weet eigenlijk ook niemand. Dat is te lezen in het Nederlands Dagblad. De beheerder van de kerk hoopt dat er iemand aanklopt die de brandkast kan ontgrendelen... Het liefst voor een vriendenprijs, want veel geld heeft de parochie niet. Er zit haast achter, want het kerkgebouw gaat binnenkort dicht... omdat er te weinig mensen komen. Je levert flink wat privacy in... en de kleintjes leren geen Nederlandse liedjes. Toch stappen veel ouders steeds vaker over op een buitenlandse au pair. De reden is het prijskaartje, staat in de Telegraaf. Zo verdienen Thijs en Maria te veel om toeslag voor kinderopvang te krijgen... en besparen ze honderden euro's door een au pair te nemen. Thijs en Maria zouden ruim 1000 euro per maand kwijt zijn. Maar door de 19-jarige Spaanse Sandra in te huren kost het ze nu maar 700 euro. Een ander gezin bespaart met een Spaanse au pair nog meer, zelfs 700 euro per maand. Het is nu wetenschappelijk bewezen. Vrouwen lijden meer kou op kantoor dan mannen... Bij dezelfde kantoortemperatuur zijn de handen van vrouwen... tot gemiddeld 2,5 graad kouder dan mannenhanden. Blijkt uit onderzoek van de Technische Universiteit Eindhoven... waar de Volkskrant over schrijft. Volgens de onderzoekster moeten klimaatsystemen op kantoren... meer inspelen op het individu. Ze denkt bijvoorbeeld aan bureaubladen met verwarmingselementen. Dan kan een vrouw die last heeft van koude onderarmen... die met één druk op de knop verwarmen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En ik zei het al, gelukkig zit ik niet helemaal alleen in de studio vanavond. Sterker nog, een van mijn favoriete onderdelen is live muziek in deze uitzending. En vanavond hier bij ons in de studio Nina June. Welkom. Hi. Wie heb je bij je? Uh, Annelie de Vries. En jullie gaan dit met z'n tweeën doen. Wat gaan jullie voor ons zingen? Um, Hearts on Fire van mijn nieuwe plaat, The World Awaits. Ga je gang. I've been all wound up over many tears I'm a soul in love But then again When the road gets rough I'm back again On a dusty path of confusion Yeah Sing away my blues, yeah Yeah I feel so messed up by the thought again. Cause you could say my heart is a puzzle, yeah. Try to figure out the parts, but I'm struggling. And all I do is stare back at the pieces. Yeah. Back at the pieces. Yeah. It's like I feel love, but I don't need love to make me free. Fall again. I gotta keep up, but the selfish heart's got me running to its beating. It's such a fool's desire, but I can feel my heart's on fire. Such a fool's desire, but I can feel my heart's on fire. Put up a great big wall and I watch it crumble and watch me as I tumble down. Such a fool's desire, but I can feel my heart's on fire. Great minds, yet it always seem to think alike If I only had the mind to step aside And move on for a change, for a better time I'd be fine But I'm so caught up, I gotta hold up And take a little load up Off of these shoulders, it is getting colder Every moment, this could be over And I don't want it to be over I feel love, but I don't need love To make me free fall again I gotta keep up, gotta wake up, wake up, but I don't hear the alarm ring. It's such a fool's desire, but I can feel my heart's on fire. It's such a fool's desire, but I can feel my heart's on fire. Put up a great big wall and watch it crumble, and watch me as I tumble down. It's such a fool's desire, but I can feel my heart's on fire. I bend and I break and I give my heart away. You know that I will. I give and I take and I count counter more mistakes. You know that I will. You know that I will. Such a fool's desire, but I can feel my heart's on fire. Such a fool's desire.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 Crumble, and watch me as I tumble down Such a fool's desire I can feel my heart's on fire Heerlijk. Hearts on fire, Nina June. En we zijn met te weinig man om te klappen in de studio. Dat klinkt nooit goed, maar dat zouden we graag doen. En ik moet zeggen, voor iedereen thuis die jou alleen maar hoort. Het is ook heel leuk om naar je te kijken, want je gaat er helemaal in op. Als je zingt. Dat hoort wel bij zingen. Prachtig. We gaan straks meer van je horen. Dankjewel. Het is vaste prik op Prinsjesdag. Wie heeft als eerste de miljoenennota? Maar dit jaar is die journalistenrace er niet. Want sinds VVD, CDA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie in april het Vijfpartijenakkoord sloten weten we waar de klappen gaan vallen en in grote lijn al wat de koningin gaat zeggen. Hans Andringa, helemaal overgekomen uit Den Haag, welkom in de studio. Gaat de koningin morgen alleen maar citeren uit dat vijfpartijakkoord, denk je? Nou, het is wel de basis die uh, ligt onder de begroting uh, voor 2010. Dus ja, het kan eigenlijk niet anders dat ze morgen een aantal van die maatregelen... die in dat akkoord staan uh, ook inderdaad uh, gaat, uh, gaat noemen. Uh, de AOW-leeftijd die uh, met ingang van 2013 al uh, omhoog gaat... Uh, de WW-uitkeringen die in 2014 door de werkgevers uh, een half jaar lang betaald moeten gaan worden. De hypotheekrente aftrek, de nullijn voor ambtenaren, btw-verhoging. Al die dingen die daarin zijn afgesproken. Die gaan we het dus morgen horen, inderdaad. Is er een kans, misschien, dat als we goed luisteren... dat we andere dingen horen dan die erin staan? Nog iets verrassends, verwacht je dat? Nou, essentiële nieuwe dingen kunnen er eigenlijk niet in staan. Want um, kijk, dat uh, akkoord, dat is niet zomaar een uh, begrotingsakkoord. Maar dat gaat er ook voor zorgen dat Nederland aan uh, die Europese eisen voldoet. Uh, binnen die 3% uh, uh, tekort. Mm -hmm.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 Dus dat hij echt met iets essentieels nieuws gaat komen... dat lijkt me vrij uh, onwaarschijnlijk. onwaarschijnlijk. Ja. En stel dat Rutte had gedacht van... nou, laat ik de Partij van de Arbeid alvast uh, iets tegemoetkomen. Misschien mm -hmm. ga ik daar straks wel mee in een kabinet... Dan is dat eigenlijk ook wel uitgesloten, want uh, die stukken die gingen naar de drukker... toen de socialistische partij nog sky high in de peilingen stond ja, en niet de Partij van de Arbeid. Dat was een andere werkelijkheid. Het lijkt al zo lang geleden, Hans, maar er is zoveel gebeurd in zo'n korte tijd. En dan iets waar veel over te doen is geweest, bijvoorbeeld de forense belasting of zo. Dat, dat, daar, dat gaat wel gewoon door ook, dat verwacht je. Ook dat soort dingen zullen niet aangepast zijn. Uh, nee, morgen niet. Uh, er is inderdaad een Kamermeerderheid die er eigenlijk wel van af wil. Net zoals bij die langstudeerdersboete waar mm. nog over vergaderd is. Maar ook hier geldt hetzelfde principe waar ik het net over had. Als je zegt van forensetax gaat niet door of ik wil voor die langstudeerdersboete af. Dan moet je een andere bezuiniging zien te vinden. Het precies past. Oh. Precies en ja. er wordt al zoveel bezuinigd dat het in beide gevallen nog niet gelukt is om daar een andere post zomaar voor te vinden. Dus vooralsnog blijft alles uh, staan. Dus dan is het gewoon jammer voor de Partij van de Arbeid dat de btw-verhoging omhoog gaat. Iets wat zij per se niet willen. Nou, dat zal ook een heel lastig verhaal worden. Want met die maatregel wordt 4 miljard euro binnengehaald. Nou, kijk, als je dat even <lacht> wil veranderen... in een. Ik heb ook ja, geen gaat... suggesties voor waar je dat vandaan kan halen. Nee, uh, de Partij van Arbeid kan natuurlijk wel invloed uh, uitoefenen. Maar ja, dat kan dan bij dat formatieproces voor een, uh, voor een nieuw kabinet. En... Um... Maar dat kan wel een tijdje duren. En tot die tijd blijft dat vijf partijenakkoord gelden. Ja, en wat ze op langere termijn doen. Daar heeft de PvdA, als ze in het kabinet komen... natuurlijk wel invloed. invloed. Dan kan je nog allerlei dingen veranderen. Maar hoe langer die formatie duurt... hoe langer dat vijfpartijenakkoord blijft gelden... Mm -hmm. en hoe groter de invloed daarvan is op die begroting voor 2013. Helder. Um, we hebben het uh, net gehoord, ook in het nieuwsoverzicht. Het klikt aardig tussen Samson en Rutte. De Partij van de Arbeid en de VVD gaan nu uh, samen verder. Je schudt een beetje van nou... Ja, ik moet het nee. nog maar zien. Ja, nou, Het klonk in ieder geval heel gezellig. Ja, nog en uh, vriendelijk. Ja. Ze hebben het ook nog net over gehad, dus het kan Oops, altijd nog leuk dat blijven. Dat maakt het een stuk makkelijker als je het niet te inhoudelijk maakt. Zou je zeggen dat het CDA nu buitenspel staat... door hoe gemoedelijk het eraan toe lijkt te gaan tussen die twee partijen? Ja, het CDA uh, is uh, net als trouwens D66 of uh, de ChristenUnie... of welke partij dan ook, uh, doen voorlopig even niet mee... omdat die twee partijen, Partij van de Arbeid en de VVD... eerst zelf gaan kijken hoe ver kunnen we eigenlijk komen... En uh, als die vraag positief beantwoord is... dan is natuurlijk uh, uh, een volgende vraag kan dan zijn... En gaan we nou echt met z'n tweeën doen? Of hebben we wellicht nog een andere partij nodig? En daar zou dan uh, CDA of D66 eventueel bij kunnen... En ja, van het CDA die hebben we vanavond net een vergadering gehad... Van, moeten we dat eigenlijk wel willen? Want een deel van het bestuur zegt van laten we nou niet weer dezelfde fout maken... door na een verkiezingsnederlaag mee te gaan regeren. Uh -huh. Nou, vooralsnog steunt iedereen daar wel de lijn van fractieleider Buma. En die houdt in van het is voorlopig even niet aan ons. Dat is een variant op... Uh, uh, we moeten bescheiden blijven van uh, verhalen ja, van de nederigheid siert twee... ons. Precies, ja. ja. Dus uh, ja, vooralsnog gaan ze eerst maar eens de verkiezingsnederlagen onderzoeken de komende tijd. En dan uh, wellicht doet zich nog een mogelijkheid voor dat ook een andere partij kan aansluiten. Maar pleit... het is allemaal nog toekomstmuziek. Dat is toekomstmuziek? Het pleit niet echt voor ze, denk ik, dat ze nu weer publiekelijk discussiëren en onderling verdeeld zijn. Of ze wel of niet moeten meeregeren. Of zit ik dat te, te, te somber in? Nou ja. Voor de buitenwereld proberen ze het beeld wel, uh, wel overeind te houden van... wij steunen nu uh, de lijn de Buma. Maar het is wel duidelijk dat na twee keer, hè, uh, twee jaar geleden... stonden ze nog voor de verkiezingen op 42 zetels te werden De 21 en nu zijn het de 13. Wellicht enige tijd voor zelfreflectie. Dat uh, lijkt me wijze woorden. Hans Andringa, dank je Morgen dus de troonrede van het demissionair kabinet. En daarin dus naar alle verwachtingen geen grote verrassingen. Maar hoe ziet de ideale troonrede eruit als het gaat om sociale zekerheid... de financiële sector en het buitenlands beleid? Wij volgen het aan drie experts en zij schreven speciaal voor het oog... hun troonrede of beter nog hun droomrede. Leden van de Staten-Generaal. De Droomrede van Alfred Kleinknecht, hoogleraar Economie aan de TU Delft... over sociale zekerheid. Leden van de Staten-Generaal, de huidige AOW is onrechtvaardig... Want de lage opgeleiden moeten meer jaren werken dan de hoge opgeleiden alvorens voor AOW in aanmerking te komen. De regering heeft daarom een creatieve oplossing gevonden voor de verhoging van de AOW-leeftijd. In het nieuwe stelsel wordt iedereen geacht 45 jaar te werken. Vervolgens wordt de AOW-leeftijd verhoogd naar 72 jaar. Echter? Wie kan aantonen dat hij voor zijn 72 e al 45 jaar belastingplichtig gewerkt heeft, mag vroeger AOW hebben. Bijvoorbeeld een laagopgeleide die met 16 jaar begint, die mag op zijn 61 e AOW hebben. Een universitair geschoolde daarentegen, die wellicht op zijn 25 e begint, ja, die moet dan helaas tot zijn 70 e doorwerken. Hoge opgeleiden werken dus straks even lang als lage opgeleiden, 45 jaar. Dat is rechtvaardig en efficiënt, en wel om zes redenen. Ten eerste, hoge opgeleiden hebben voor hun studie... ruime subsidies van de belastingsbetaler gehad. Studieplaatsen zijn immers heel duur. En daar mogen ze best wat voor terugdoen... door langer te werken en langer belasting te betalen. Ten tweede, door langer door te werken... wordt ook een kenniskapitaal beter benut. En dat is wel zo efficiënt. Ten derde, hoge opgeleiden leven langer. En het langer leven was nu juist de reden... waarom we langer doorwerken hebben verzonnen. Ten vierde... Hoge opgeleiden verdienen beter en betalen dus ook meer belasting. Dat levert meer op voor de financiering van de vergrijzing... meer dan het huidige stelsel waar juist de lage opgeleiden langer werken. Ten vijfde komt met dit nieuwe stelsel eindelijk eens een echte langstudierboede. Een jaar te lang studeren betekent immers... dat je aan het einde van je carrière één jaar langer moet werken... om je 45 jaar te halen. Je loopt dus één jaar AOW mis, dat is 1200 euro... Veel meer dan die belachelijke 3000 euro die het vorige kabinet heeft verzonnen. Dus zal menig verwend welvaartskindje een lesje leren. En het verhoogt de efficiëntie op de universiteit. Ten zesde komt er een boete op zwart werk. Wie bijvoorbeeld één jaar lang belasting ontduikt, wordt automatisch bestraft met één jaar gedelfde AOW, 12.000 euro. En deze boete wordt automatisch geïnd. Er komt geen controleur of incassobureau aan de pas. Wel zo efficiënt. Ten slotte is het nieuwe model administratief eenvoudig. Alles wat we nodig hebben is een deugdelijke belastingadministratie. Die hebben we al. Alleen de documenten moeten nu ruim 50 jaar bewaard worden. In het informatica tijdperk is dat een kleine moeite. En daar staat heel veel goeds tegenover. Ik hoor het al, ik moet tot mijn zeventigste gaan werken als het aan u ligt. Ja, prima toch? Ja, uh, dat u heeft toch ook wel. zin in uw werk? Zeker, zeker. En ik heb ook lang genoten van mijn studietijd. Ja. Um, in het vijfpartijakkoord, dus ook morgen in de troonrede... staat dat de AOW-leeftijd uh, vanaf 2013 met een maand wordt verhoogd... en vanaf 2016 met twee maanden. Waarom is dat geen afdoende oplossing of geen goede oplossing wat u betreft? Nou, om die reden die ik net noemde, het, een, een laag opgeleide die met 15 16 17 begint te werken die moet veel jaar meer jaren werken en die heeft ook minder lollend zijn werk aan de hoogopgeleiden... terwijl juist de hoogopgeleiden die veel kunnen toevoegen... voor de financiering van de vergrijzing... die werken in het algemeen juist minder jaren. Mm -hmm. En in het vijfpartijakkoord staat ook dat het ontslagrecht flexibeler moet worden. Bent u het daarmee eens? Nee, we hebben aanwijzingen uit innovatieonderzoek en productiviteitsonderzoek... dat voor innovatie en productiviteit een grotere flexibiliteit op de arbeidsmarkt... als mensen sneller van baan wisselen, slecht is... Dat moeten ze dus vooral bij deze 60 een keer achter hun oren schrijven. Want die willen iets met innovatie en zijn ook voor versoepeling van het slagrecht. Mm -hmm. Die twee en, dingen gaan niet samen. En slecht? Wat, wat, wat moet ik daaronder verstaan? Wat ja, bedrijven hebben gewoon grotere moeite bijvoorbeeld... om kennis op te bouwen en kennis vast te houden. Dus het kennismanagement wordt moeilijker als het personeel sneller fluctueert. Dat is één reden. Mm -hmm. Mensen die sneller fluctueren zijn ook minder loyaal en lekker makkelijker kennis. En minder dingen gaan op de automatische piloot. Dat is een hele reeks argumenten waarom wij vinden we vinden het statistisch empirisch in tal van studies dat meer flexibiliteit in de arbeidsverhoudingen, meer jobwisselingen, mm -hmm. dat die slecht zijn voor productiviteit en slecht voor de innovatie. met name de bedrijven in de high tech die dus vrij ingrijpende innovaties doen. ja en waar hebben we graag willen accelereren nodig. in Nederland, ja. zegt u? Ja. Uh, ook met name in die sector waarin we graag als kennis economie zouden willen excelleren. Ja. ja. ik zie het in het Eindhovense. daar heb je heel goede bedrijven die hebben al die kennis die ze hebben zit eigenlijk tussen de oren van die ingenieurs en iedere keer als zo'n ingenieur weggaat, loopt een kapitaal de deur uit. Die ja. hebben dus juist behoefte aan meer stagheid en meer vastigheid. En bent u het ook oneens met het schappen van de bonus... voor werkgevers voor het in dienst hebben van oudere werknemers? Ja, dat, dat had je eigenlijk het tegendeel moeten doen. Kijk, men versoepelt nu uh, de ontslagrecht. Dat betekent dat juist de 50-plussers makkelijker ontslagen kunnen worden. Terwijl we weten dat een een keer ontslagen 50-plusser... heel moeilijk weer aan werk komt. Mm -hmm. Ze hadden dus eerst maatregelen moeten nemen... die die 50-plussers weer aantrekkelijk maken voor de werkgever. Alfred Kleinknecht, hartelijk dank. Ik hoop dat iedereen in Den Haag goed geluisterd heeft naar uw suggesties. Graag gedaan. Leden van de Staten-Generaal. De droomreden van Arnoud Boot, hoogleraar Financiële Markten... aan de Universiteit van Amsterdam, over de bankensector. Leden van de Staten-Generaal. Ons land maakt onzekere tijden door met grote uitdagingen. Het is vandaag bijna vijf jaar geleden... dat de financiële crisis ons land overstelt. Met vereende krachten heeft de regering de afgelopen jaren het bankwezen ondersteund. De regering acht een stabiel bankwezen van groot belang voor de Nederlandse economie. Banken zijn van grote betekenis voor de financiering van het bedrijfsleven. De regering heeft dan ook als een van de speerpunten om komend jaar te komen... tot een integrale visie op het bankwezen. Kern van de visie van de regering is dat de financiële sector zo optimaal mogelijk moet aansluiten... op de hoeftes van de Nederlandse economie. De regering realiseert zich dat dit niet waarheid kan worden... door een beetje meer toezicht. Stapeling van toezicht zorgt voor versterring in de financiële sector. De structuur van de financiële sector moet ter discussie komen te staan. En wel op drie manieren. We moeten positief kijken naar de financiële sector... tegelijkertijd... Defensief en tegelijkertijd constructief. Positief, we moeten ons realiseren... wat de rol moet zijn van de financiële sector... en wat voor financiële sector we willen hebben. Defensief, we moeten de risico's van de financiële sector... problemen in de financiële sector voor de Nederlandse economie beperken. En constructief, omdat we een evenwichtig dialoog moeten hebben... met de bankiers en met alle belanghebbenden bij banken. Maar het is evident dat hiervoor structurele aanpassingen in het bankwezen noodzakelijk zijn... die de publieke belangen van het bankwezen veiligstellen. Structurele aanpassingen die het publieke belang veiligstellen. Betekent dat dat een bank een overheidstaak moet zijn? Eigenlijk is het bankwezen voor het grootste deel een publieke taak. Dus, uh, dus uh, we kunnen een hele discussie hebben wat je in de private markt kunt organiseren. Maar de taak van het bankwezen is een publieke taak. Het betalingsverkeer, het belangrijkste wat er ongeveer is in, in, het, in het bankwezen. De hele economie valt stil als het betalingsverkeer hapert. Het is eigenlijk heel raar dat we, uh, als we het over het wegennet hebben... wat ook een soort betalingsverkeer is, maar dan voor, voor vrachtwagens, een mm -hmm. uh, in infrastructuur... De wegen zijn niet in handen van de trucking, de transportbedrijf. Als een transportbedrijf failliet gaat, gaat de weg niet dicht. En zo hebben eigenlijk het bankwezen wel georganiseerd. En um, is dit iets wat de Nederlandse overheid op nationaal niveau zou moeten implementeren? Of is dat iets wat Europa moet doen? Want ik heb begrepen dat we zo vervlochten zijn, zo langzamerhand... dat het niet zo heel veel uitmaakt als we het alleen maar in Nederland zelf zouden regelen. Nou, kijk, het, het is zonder meer zo dat Nederland een open economie is en dat problemen elders, kijk ook naar de europroblemen, ons raken. Maar als het gaat over ons financieel systeem... dan zie je dat bijna alle financiële activiteit in, in Nederland... en alle ondersteuning van bedrijven, die komt van banken in Nederland. Dus als we de banken in Nederland sterker weten te krijgen... en dat is niet alleen meer toezicht... Want het bankwezen opereert zo flitsend, men kan zo snel posities innemen en risico's nemen, dat toezicht is ineffectief. Het versterken van de structuur van Nederlandse banken, er bijvoorbeeld voor zorgen dat onze spaargelden niet gebruikt kunnen worden voor allerlei riskante activiteiten die de bank doen omvallen. Dat zijn zaken die we ook in Nederland kunnen regelen en dat we naar Europa kijken. Heel juist, maar we hoeven daar niet van afhankelijk te zijn. En dat publiek maken, die structurele verandering waar u voor pleit. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, in de in de praktijk gaat het betekenen. Uh, op dat punt ben ik uh, niet al te optimistisch. Dat we nog heel wat financiële crisis nodig hebben uh, voordat, uh, voordat we het bankwezen veilig gemaakt hebben. We kunnen toch helemaal niet nog een crisis hebben? Nou, kijk, kijk we hebben natuurlijk een hele erge gehad. Hè. De bancairecrisis zoals we die hadden was een hele erge. Uh, dus ik, ik, ik pleit er niet voor dat we een vergelijkbare crisis hebben. Maar ik denk wel dat we de komende jaren gewoon ons blijven realiseren dat we het bankwezen niet in de hand hebben. En dat heeft niet zozeer te maken met slechte bankiers. Bankiers zijn mensen zoals u en ik. Maar het heeft te maken met het flitsende karakter van die hele sector, de ongrijpbare van die sector. Dus ik denk wel degelijk dat als, als we naar het bankwezen kijken over 20 jaar, 25 jaar, daar gaat de generatie overheen, uh -huh. dan zullen er allerlei delen van het bankwezen zijn waar we een soort Overheidsdefault systeem hebben. Als het vastloopt, dan is er een soort default optie. En die zorgt ervoor dat het betalingsverkeer blijft lopen. Die zorgt ervoor dat onze spaargelden toch redelijk veilig blijven. Die zorgt ervoor dat kleine ondernemingen nog steeds aan kredieten kunnen komen. Ondanks het feit dat het bankwezen op slot zit. Er komt een default systeem. Het gaat lang duren. 25 jaar. Nou, we gaan het nog meemaken. Tot slot, een verdubbeling van de bankenbelasting. Zou dat ook een, uh, iets zijn wat in uw troonreden zou passen? Nou, het uh, uh, zit in het Koendersakkoord. Mm -hmm. Dus om even terug te komen op de eerdere discussie. Uh, er zal, uh, en dat is in totaal 600 miljoen uh, voor, uh, voor gerekend hè? Voor, uh, voor de belasting. En 300 miljoen is al uitgegeven als compensatie voor het wegvallen van de overdrachtsbelasting, Dus die is al uitgegeven zelfs. Uh, op zichzelf is het natuurlijk een bankenbelasting. Die maakt banken niet veiliger. Nee, dus als, als de, als de, als de eerste prioriteit is om het bankwezen veilig te maken, dan is de oplossing niet de bankenbelasting. Maar als je zegt, luister, dat bankwezen, we belasten alles in Nederland. en bankwezen draagt te weinig belastingen af. Ja, vanuit dat perspectief kun je zeggen, ze kunnen, mm -hmm. ze kunnen belastingen afdragen. Maar uiteindelijk zijn het natuurlijk wel weer de klanten van die bank, u en ik die die belasting betalen. Dus we moeten, we moeten niet denken dat het een soort free lunch is... en dat nee. de overheid en de economie daardoor beter gaan draaien. Maar liever ziet u een structurele verandering. Arnoud Boot, hartelijk dank voor uw bijdrage. Leden van de Staten-Generaal. De droomrede van Rob de Wijk... directeur van het Centrum Strategische Studies in Den Haag... over buitenlands beleid en ontwikkelingssamenwerking. Leden van de Staten-Generaal. Nederland is als 16e economie... voor zijn welvaart en veiligheid van het buitenland afhankelijk... Nederland wordt van dwarsligger weer een constructief kritische brug gebouwen tussen landen. Onze ideeën worden ingezet voor het oplossen van de financiële crisis en om ons land toekomstverzendig te maken. In een wereld die wordt gedomineerd door opkomende machten als China, toenemende grondstoffenschaarste en klimaatverandering. Economische diplomatie, waar mogelijk in Europees verband, wordt de kern van het buitenlands beleid. Ook in het buitenlands beleid dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten. Nederland neemt daarom weer solidair deel aan internationale missies... en handhaaft de 0,7 van het Bruto Binnenlands product voor ontwikkelingssamenwerking. In die ontwikkelingssamenwerking wordt wederkerigheid het uitgangspunt. Daarbij denkt de regering aan investeren in opbouw, in ruil voor grondstoffen en energie. Dit geldt vooral voor de relatie met Afrika en Azië... waar zich de twaalf zelfsgroeiende economieën van de wereld bevinden. Om die reden wordt de sluiting van ambassades teruggedraaid... en de banden met onze voormalige koloniën verstevigd. Nederland moet weer meedoen met internationale missies. Had u iets specifieks in gedachten? Nee, op dit ogenblik niet. Alleen we doen nauwelijks meer mee. Dat is eigenlijk mijn hele punt. We mm -hmm. hebben een handjevol mensen in Kunduz zitten. We hebben één schip voor de kust van Somalië rond varen. En dat is een land als Nederland onwaardig. Dat is eigenlijk alles wat Nederland op dit ogenblik met zijn defensie kan... En eh, meer, meer is niet mogelijk. Dat heeft eh, Hillen, de hele minister van Defensie ook eh, zo gezegd. Ga je nog verder bezuinigen, dan kan je helemaal niks meer inzetten. En dat ja, leidt tot interessante problemen. Omdat dat waarschijnlijk ook ongrondwettig is. Eh, dat betekent dus dat je grondwet niet meer kan uitvoeren. Je kunt de belangen van Nederland niet meer eh, beschermen. Je kunt niet meer meedoen aan de bevordering van de rechtsorde. En dat leidt misschien wel tot eh, de situatie waarin een minister van Defensie zelfs eigenlijk niet eens kan aantreden... omdat hij zijn grondwettelijke taken niet kan uitvoeren. Mm. Er heeft nog nooit iemand over nagedacht... maar dat begint dus nu gewoon in zicht te komen. En als, ik, als we even terugdenken aan die internationale missies... waar we nu nauwelijks aan meedoen... Ja. Uh, om, om de geesten daarvoor rijp te maken... want ik geloof niet dat mensen daar echt om staan te springen... dat, nee, dat we Nederlanders naar buiten sturen. Wat is de schade door het niet meedoen? Waar moet ik nou, dan we aan ons, nou, We zijn heel concreet. Door onze escapades uh, uh, rond Oeruskan zijn we onze stoel binnen de G20 uh, ge, kwijtgeraakt. Dat is ook precies de reden waarom ik uh, heb gezegd in deze droomreden... dat Nederland weer een constructief kritische bruggebouw moet uh, worden. Kijk, als je niet aan tafel zit, dan wordt er over je gesproken... en wordt er niet met je gesproken. En dat is precies wat Nederland door zijn houding... de afgelopen uh, jaren voor elkaar heeft uh, gekregen. En dat schaadt gewoon mm -hmm. uiteindelijk je economie. En dat... Uh, en dat, ja, die rekening moet je dus letterlijk gaan betalen. En dat, dat wordt zo niet gevoeld. Maar dat is natuurlijk wel zo. Want als je niet meepraat, ja, dan, uh, dan gebeurt er ook niks. En even nog over die ontwikkelingssamenwerking. U ja. had het over wederkerigheid. Met name ja. in Afrika bijvoorbeeld. Dan had u het over ja. grondstof. Waarom, is dat oog om oog? Wij doen nee, dat is u? een veelzakelijke relatie uh, die, die we moeten hebben. Uh, kijk, in, in Afrika en in Azië bevinden zich... Inderdaad, de twaalf snelst groeiende economieën van de wereld. Een land als Ghana, Liberia, Angola, Ethiopië, Mozambique. Dat worden nog steeds hier door, denk ik, 80-90% van de Nederlanders als hele zielige landen uh, gezien. die je met ontwikkelingssamenwerking op de been moet houden. Maar dat zijn de grootste groeiers van de wereld. Ja, dat hebben de Chinezen de groeier... gezien. Dat hebben ja, de Chinezen al Exact. En dat is precies dit punt. Namelijk die Chinezen, die hebben een hele zakelijke relatie met uh, dat soort landen. Ze leveren infrastructuur, ze leveren wegen. Spoorwegen, havens. En een ruil daarvoor krijgen ze de beschikking over delen van de grondstoffenvoorraad. Alleen het verschil Ik zou niet is weten waarom dat de Chinezen Nederland dat niet zou kunnen doen. Ja, maar het verschil is dat de Chinezen eisen geen structurele politieke maatschappelijke veranderingen. Dingen waar wij bijvoorbeeld in Nederland aan hechten, de invoering van democratie. Ja, dat is heel mooi. Alleen die landen die zijn ook niet gek. En die zeggen van wij doen gewoon landen, uh, zaken met China. Uh, want die zitten niet zo te zeuren. Daar komt het feitelijk op neer. Dus wij moeten. Ja, daar toch leren uit te trekken. En dit heeft gewoon alles te maken met die enorme grote machtsverschuiving... die op dit ogenblik in de wereld gaan plaatsvinden. Of we dat nou leuk vinden of niet. Dat betekent dat de relaties gewoon echt op een andere lees moeten worden ge geschroeid En moeten verzakelijken. Kijk, daar zijn we misschien nu nog niet aan toe. Maar over vijf jaar is dit echt gewoon gemeengoed. En dan is het niet meer controversieel wat ik zeg. En dan waren dit voorspellende woorden Rob de Wijk, hartelijk dank voor uw bijdrage. Dank aan al onze experts. Nina June, we gaan weer naar je luisteren. Of was je in slaap gesukkeld daar nee, op je krukje? Nee, nee. nee, ben je er klaar voor? Gaat, voordat, gaat. We, voordat we weer naar je gaan luisteren. Heb je vorige week op Ronald Plasterk gestemd? Uh, nee. Want ik zou denken, aangezien hij jouw plaat... de eerste daarvan in ontvangst heeft genomen... dat je hem dan wel een gunstje verschuldigd was. Of zie ik dat verkeerd? Nou, hij heeft natuurlijk een speciaal plekje in mijn hart. Maar <laughs> ik uh, heb... Uh, ja, en denk als heel veel... Um, Muzikanten en uh, collega's in ons vak ook gekeken naar uh, wat goed is voor ons... Als, mm -hmm. uh, in de culturele sector en uh, als uh, zelfstandige ondernemers. Dus, uh, Heel verstandig, verstandig geworden. Ja. En ik, we, ik lanceer nu gewoon Ronald Plasterk tussendoor. Maar wat heb je precies met hem? Waarom heeft hij jouw eerste plaat in ontvangst genomen? Nou, um, ik zat toen, studeerde ik nog aan de Rock Academie in Tilburg. En hij, uh, ik maakte een, een plaat, en hij kwam op school bij ons kijken. En we hadden een, een, een platenmaatschappij vanuit school. En die lanceerde mijn plaat. En hij uh, kwam kijken en luisteren, en hij vond het eigenlijk. Zo leuk dat dat soort initiatieven, ondernemende initiatieven uh, werden genomen. Uh, en toen, uh, hij, hij vond de muziek heel leuk en hij, hij houdt heel erg van dat genre. En toen nodigde hij me uit uh, uh, op zijn kamer. En daar heb ik uh, voor hem een uh, klein concertje gedaan. Zijn dat de leukste plekken om een concert te geven? Zo'n kleine omgeving zoals hier in het Oogstudio? Ja, nou, het is wel heel leuk om uh, echt heel klein te spelen. De, de energie is heel erg anders en ja, het is, is wel enger of zo... Ja, het is enger dan, dan Ja, want nu kunnen we elkaar raar. aankijken. Ik kan jou zien, jij kan mij zien. Precies. Het is toch anders dan zo'n anonieme zaal. Maak je niet druk. Het is heerlijk om naar je te luisteren. Alsjeblieft, je volgende nummer. Dank je wel. Walking down Sunshine Avenue With a federal eye begging needs See a woman who's got lips like balloons Must be plastic surgery Now I don't mind that the guy behind me Is singing out a tune I throw him a dime cause he looks so kind What a sympathetic fool just like the sun I'm all about five lies in the dark I'm lighting up Until I've had enough Today I am on my own Little planet I Just a stone throw Away from life's typical ways Of pulling the smile off your face But that's okay, that's okay, that's okay, yeah The sound of the souls of people coming and going, a floating mystery. But in my mind's translation, it's a standing ovation. Thank you, thank you, that's so sweet. My thoughts are reaching for the sky. Feel free, feel fly, feel find the right supply of butterflies, just like the sun. I'm all about fireflies in the dark. I'm lighting up. Until I've had enough. Today I am on my own little planet. I just don't throw away from life's typical ways of pulling the smile of your face. But that's okay, that's okay, that's okay, that's okay.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 Of pulling de smile of je face. Maar dat is oké, dat is oké, dat is oké, dat is oké, dat is oké, dat is oké, dat is oké. Nina Joong, heerlijk, dankjewel. Dankjewel, dankjewel. dankjewel dat je hier wilde zijn. Op 14 februari 1989 veroordeelde Ayatollah Khomeini de auteur Salman Rushdie ter dood vanwege zijn roman De Duivelsverse. Rushdie heeft over zijn leven na de fatwa het boek Joseph Anton een memoire geschreven. Missie van der Pluim is van uitgever, uitgeverij Contact, de uitgeverij die het boek uitgeeft. En ze heeft Salman Rushdie meerdere keren ontmoet. Welkom in de studio. We hadden het over hem op de redactie vandaag en toen zeiden we tegen elkaar het eerste wat we zouden wil willen weten is hoe is het eigenlijk met hem? Hartstikke goed. Ja. Ik heb hem afgelopen vrijdag gezien. Het was een groot internationaal feest in Londen... voor de presentatie van dit boek. En hij liep te stralen. En hij kan daar rondlopen op dat soort feesten? Uh, ja, maar dat kan hij al wel weer een paar jaar. Maar dit was natuurlijk wel een heel uitzonderlijk feest... Uh, in, in een geweldig club, zo'n mooie design club, En er uh, waren, denk ik, twee, driehonderd man. Het was uh, helemaal te ere van hem. Houdt hij dus ervan, was... van, van dit soort glamorous events en de aandacht... En... Ik weet niet of hij van de aandacht houdt... maar hij houdt wel van mooie vrouwen, waar heel veel mooie vrouwen... <gül> altijd goed. Ja, was echt opvallend. Uh, dat vindt hij leuk. Maar dit was natuurlijk ook heel erg bijzonder. Want het was niet gewoon zomaar een feest voor een publicatie van een boek. Maar omdat hier eigenlijk ook gevierd werd dat iedereen uh, recht was blijven staan. In de tijd dat je ook... Je, er zijn, zijn, zijn Noorse uitgever is neergeschoten. Zijn Japanse vertaler vermoord, een Italiaanse vertaler neergestoken. Dus de, de, Genoeg de, redenen om te bezwijken voor iedereen onder die druk, zeg maar. Ja, en het was een internationale uitgeefgemeenschap, Heel veel boekhandelaren ook. En die bedankte ook alle boekhandelaren. Want hij zei, ik werd beveiligd, maar deze mensen stonden gewoon aan de frontlinie. En die hebben wel mijn boeken in de etalage gezet. En iedereen heeft zich wel altijd voor me ingezet. Dus het was aan de ene kant glamour, maar het was aan de andere kant natuurlijk ook... Uh, we hebben ons er niet onder laten krijgen. Oh, Ik denk dat heel dat heel erg gevierd werd. Ja. Dit is voor het eerst dat die uitgebreid vertelt over zijn leven na de fatwa. Waarom ja. heeft hij daar zo lang mee gewacht? Uh, eerst, het heeft natuurlijk heel lang geduurd. Het uh, heeft, heeft uh, meer dan twintig jaar uh, geduurd dat dit allemaal... Een heel erg lastig leven voor mm -hmm. hem was. En ik weet dat hij daarna ook nog een hele tijd... met de vorm aan het tobben is geweest. En de goede vorm niet kon vinden voor het boek. En pas toen hij wist dat hij het in de heivorm kon schrijven... toen had hij ineens de goede toon te pakken. En toen kreeg hij het voor elkaar. En waarom heette Joseph Anton? Uh, dat was zijn schuilnaam in uh, die jaren. Naar uh, Joseph Conrad en Anton Tjechhoff. Dat zijn zijn twee literaire helden. Is het... Het is moeilijk denk ik voor u om te zeggen. Maar is het een mooi boek van hem? Een van zijn betere zou u zeggen? Ik vind het moeilijk te vergelijken met zijn andere boeken. Want het, zijn andere boeken zijn romans. Mm -hmm. Ik vond het een fascinerend boek. En ik denk dat dat voor een deel komt. Omdat ik natuurlijk die wereld heel goed ken. Maar ja. ik vond het ook heel erg fascinerend om te zien. Dat een man die wij associëren toch erg met die glamour. En je zag hem altijd met, met beroemde politici op foto's mm -hmm. staan. En dat je het leest over een heel eenzaam... Leven En een heel moeilijk leven. Weet je, als je in een. Uh, de wc wordt opgesloten omdat uh, de monteur moet komen om de gootsteen uh, uh, te maken. En dan zit je gewoon rustig een hele dag in je eigen wc. Want ze mocht hem niet zien. Niemand mocht, Niemand hem mocht hem zien. weten dat dat huis over hem ging. Uh, als je nooit huizen hebt waar je naartoe kan. Weet je, in het begin moet hij onderduiken. Hij heeft helemaal geen huis waar hij naartoe kan. Dus hij moet zich op vrienden uh, gaan hem dan helpen met allemaal huizen in ergens. In in het land. En ik, vond het, ik vond het vooral een heel eenzaam boek. Beklemmend lijkt het me. Oh. En, en dat maakte, ik wilde dus echt gewoon alleen maar ermee doorlezen. Omdat je, je komt ineens in een hoofd van iemand terecht waar je toch eigenlijk niet goed begrepen hebt hoe dat eruit zag. Mm -hmm. en ik denk, wij hebben inderdaad het beeld van Rusty met mooie vrouwen. Uh, hij kon niet eens ruzie maken met zijn eigen vrouw, omdat al die mannen van de Social Security om hem heen hingen. En Feet. dat wil je niet. En zo ziet je hele leven eruit. Ja. Het is niet prettig. Wat was zijn eerste reactie toen hij van die fatwa hoorde? Uh, toen heeft hij gezegd dat hij een nog uh, heftiger boek had willen schrijven. En later heeft hij daarover gezegd dat hij dat. Uh, in shock gezegd heeft... maar dat hij daar nu trots op is... dat dat was wat hij in shock zei. Hoe snel kwam ook de woede? Uh, na de shock? Die is er volgens mij ook vrij, vrij snel achteraan gekomen. Daarna is ook nog de depressie gekomen. En komen, dat gaat natuurlijk allemaal in golfbewegingen. Mm -hmm. En er is ook, ook een paar jaar van echte depressie geweest... en ook moedeloosheid, omdat iedereen was een beetje moe van zo'n verhaal. En politici zetten zich niet echt voor hem in op een manier die die wilde. Hij heeft ook de hele tijd erop gehamerd dat zijn verhaal geen persoonlijk verhaal was... maar, zoals zegt, een proloog voor 9-11. En dat eigenlijk pas toen 9-11 kwam, mensen zijn gaan begrijpen... Dat, dat hij over iets veel groters ging. Een wrang eigenlijk? Ja. Dus hij, de, al die tijd is dat wel heel eenzaam geweest. Waarin ze dacht, joh, ga nou eens weg met je gezeur. En ja. gaat het weer over jou. En dat is natuurlijk heel moeilijk om dan door te blijven vechten. Maar dat er dan zoiets moet gebeuren voordat mensen ja. het in perspectief kunnen plaatsen. Ja. We gaan even luisteren naar een fragment. Het Rush die vertelt wat hij met zijn woedel en angst heeft gedaan. Re reactions like fear and anger were destructive of me, you know, and so I had to find a way of, yeah, putting them in a box and locking them up. So fear and anger are in the same trunk? They're in, yeah, they're neighbors, <laughs> maybe in separate Where compartments. Where do you have the key? Did you throw away the key? I threw away the key, yeah, yes. <laughs> I threw away the trunk also. <laughs> <laughs> Toch nog humor? Met dit is, dit is, van is echt uh, typisch uh, Rusty. zo uh, is die een gevoel die heeft een ontzettend groot gevoel voor humor. Is die iemand die als u met hem spreekt meteen aan het lachen gemaakt ook? Ja, ik zit altijd wel erg te <laughs> um, Merken we nu nog iets van die, oh, die strenge veiligheidsmaatregelen als u hem treft, ik weet. Ik weet niet waar, maar zitten er altijd mensen omheen of kan hij nu echt vrij opereren? Hij zegt dat hij vrij kan opereren, maar ik zie hem natuurlijk het meest in Nederland. En in Nederland zie ik altijd die beveiliging eromheen, wat hij niet wil. En hij zegt ook dat dat niet meer nodig is. En in Nederland is tot nu toe de houding, hij is onze verantwoordelijkheid als die hier is. Dus ik, ik kijk erg naar het moment uit dat hij hier kan komen zonder die beveiliging. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat er in zijn kunst, in zijn werk... een voor en een na is. Gaat het altijd nog daarover in zijn werk? Of kan hij ook helemaal vrij iets anders schrijven? Ik denk dat het in zijn werk eigenlijk bijna nooit erover gaat. En dat dat een van de knappe dingen is. Ook dus niet in, in abstracte het... zin, ook niet in verwijderde nee. zin, niet letterlijk? Nee. Ik heb, ik heb het nog nooit ergens in kunnen herkennen... dat ik dacht, dit is eigenlijk een afgeleide van. En ik, dat is een van de dingen waarom ik hem bewonder. En hij beschrijft ook in Jozef Anton hoe moeilijk dat geweest is... om te zorgen dat hij vrijheid hield als schrijver. En dat is wat hij... De Duivelsverse was ook de vrijheid van een schrijver. En om dat altijd te blijven houden... hoe groot het gevecht dat geweest is om dat mm -hmm. voor elkaar te krijgen. Maar zijn romans gaan er niet over. Dit boek gaat erover. Ja, en dat wat hij heeft gezegd in shock... toen in, aanvankelijk dat die fatwa over hem werd uitgeroepen... dat hij wou dat hij een nog heftiger boek had geschreven. Dat hij daar nu trots op is. Is er een kans dat hij een nog heftiger boek gaat schrijven? Het is hefter wel. Het moet uh, wel een man die graag uh, uh, er nog een schep bovenop doet. Ik weet het niet. Uh... Ziet u hem ervoor aan? Dat hij een keer terugkomt met een boek die, uh, die ze pas echt kwaad gaat maken. Kijk, ik denk, hij heeft dit boek niet geschreven om mensen kwaad te maken. Dus dat zal de volgende keer zo'n beweegreden ook niet zijn. Hij heeft een boek geschreven omdat hij dingen wilde onderzoeken. En het kan best zijn dat hij dat de, iets gaat onderzoeken wat mensen nog kwaad maakt. Maar het zal niet zijn opzet zijn. Hij heeft nooit spijt gehad van hoe zijn leven is gelopen dat hij dat boek heeft geschreven, De Duivels uh, Dat heeft hij de laatste dagen nog gezegd dat hij daar geen spijt van heeft gehad. Hij heeft ook een kind gekregen nog in de periode ja. dat hij zo... Uh... Ja. Angst heeft. Dat lijkt me een soort ook afgeleide verantwoordelijkheid voor de mensen om je heen. Daar voelt hij zich ook heel erg verantwoordelijk over. Een van de aangrijpendste stukken in het boek vind ik, hij heeft afgesproken met zijn zoontje, dat ze iedere dag op een bepaalde vast tijdstip belt. En op een gegeven moment belt hij en er wordt niet opgenomen. En wat er dan allemaal gaat gebeuren... en dat je gewoon een uur lang niet je vrouw en je kind spreken kan krijgen... en wat dat bij hem opriep, dat hij er ook niet naartoe mocht... dan gaan dan uiteindelijk die mensen van die beveiliging daarheen. Dat huis, uh, de deur stond daar open, uh, alles, dat, dat levert hem. En ik weet dat zijn kinderen, dat is een hele grote uh, diepe angst. Dat kan ik me voorstellen. Ja. Mitsie van der Pluim hartelijk dank dat u hier wilde zijn. Bedankt. Dit was uh, met het oog op morgen van deze maandagavond. Uh, Zometeen is operaregisseur Floris Visser te gast bij Casa Luna. Hij is cultural professor aan de TU Delft. Hij studeert ook opera Carmen in... en hij verbouwt het auditorium tot de Arena van Sevilla. Dat klinkt fa fantastisch. Morgen zit hier Mieke van der Wij. Dank voor het luisteren. Heel graag tot de volgende keer. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen hadden. Dauert een sigarette en een laatste glas im Steen? Een idee over de toekomst. Iedereen is het er inmiddels wel over eens.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 Dit is Radio 1.